12 uur. Het NOS-Journaal. Misseland Thomasen. Goedemiddag. DNA-onderzoek Marianne Vaatstra van start. Minister opstelt de wil stroomstootwapen voor alle agenten... en veel applaus voor Rutte op partijraad VVD. Het weer vanmiddag vanuit het westen droger en meer zon. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden... bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west. Morgen droog en vrij zonnig. Later op de dag neemt vanuit het westen wel de bewolking toe. Het wordt morgen 17 graden. In het zuidoosten nog iets warmer. Dagen daarna wordt het wisselvalliger met veel bewolking... en regelmatig Buien. In Friesland is het grootste DNA-familieonderzoek ooit begonnen. Justitie hoopt daarmee degene te vinden die 13 jaar geleden Marianne Vaatstra vermoorden. Verslaggever Joris van de Kerkhof is bij de sporthal waar het DNA-onderzoek wordt gedaan. Zwaar het voetbalt naast de sporthal. Het een klein beetje, maar de zon breekt ook door als al die mannen uit het dorp langzaam lopend naar binnen gaan. En dan ook weer terugkomen. Het was een fluitje van een cent. Moet moeten formulier en de rijbewijs zien. En dat wordt door de stencilmachine gehaald. En dan krijg je een formulier. Moet je handtekening handtekening opzetten en je naam. En dan wordt ik naar iemand die met die wattenstrijfjes de slijm afneemt. Die wattencijfers gaan in uw mond dan? Ja, in de mond. Twee keer links en twee keer rechts. En dat is voldoende. En natuurlijk zijn er mannen die niet komen... Maar er zullen er niet veel zijn, zegt de voorzitter van Dorpsbelangen. Nou, ik heb voorzichtig wel gezegd, uh, ik schat in uh, ruim uh, 95 procent. Komt zeker wat niet komt. En dan kijk ik even naar ons dorp. Dan heb ik het op, uh, nou, laat ik zeggen, op de vingers van één hand kan ik ze houden die niet komen. Mensen zeggen, dan te, uh, nou ja, mijn, mijn broer gaat wel, dan hoef ik niet. Maar eh, ik kan alleen maar zeggen, vooral komen mensen, want dan kan het met openbaar ministerie heel snel zijn werk doen. Maar hebt u dan ook niet het idee dat u nu zo, hè, nu komen hier mannen aangelopen en dat je er naar kijkt van ja maar zou hij of zou zij of zou zus of zou dat. Dat het ook een beetje de argwaan wekt? Nee, absoluut niet. Uh, uh, iedereen wordt uitgenodigd en uh, het zijn voor mij allemaal eerzame burgers, totdat het tegendeel blijkt. U bent eerzaam? Uh, daar mag u van uitgaan. Uw broer? Ook. Uw zoon? Ook. Kleinzoon? Ja, uh, die zijn nog zo klein. <laughs> dus, uh, nee, Zo oud ben ik nog niet. Dus. <laughs> Alle mannen die je spreekt hier, die willen maar één ding. Ja, de uitslag moeten er bewijzen en ik hoop dat ze me op deze manier vinden. Al die duizenden wattenstaafjes worden de komende maanden onderzocht. Het is dus, dus nog even wachten op een uitslag. Ja, maar ja, als er nog een resultaat oplevert, dan, dan vind ik het best. Het heeft lang genoeg geduurd, dus... Uh... Okay. Minister Opstelten wil alle agenten een stroomstootwapen geven. Een zogenoemde taser. Arrestatieteams gebruiken ze nu al. En nu wil de minister kijken of de taser in de standaarduitrusting... van de hele politie kan worden opgenomen. Daarom begint hij een proef. Han Busker in de studio van de Nederlandse Politiebond. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Busker, is het nodig dat de uitrusting van agenten... met dit wapen wordt uitgebreid? Nou, dat moet nog maar blijken. Wat ons betreft is hier weer sprake van incidentenpolitiek. Waarom? Als Nederlandse politiebond zijn we al jaren bezig... om de trainingsfaciliteiten voor de politieagenten te verbeteren. En dat blijft een discussie. Hoeveel tijd krijgt een politieagent om goed te trainen... zodat hij goed uitgerust en weerbaar de straat op kan gaan? En wij zouden willen zien dat hij dat eerst goed voor elkaar brengt. Dat de politieagenten meer tijd en ruimte krijgen om goed te trainen. En vervolgens kun je kijken of er inderdaad nog een lacune is... en dat je na gaat denken over eventueel een extra wapen eraan toevoegen. Dus u bedoelt, ze moeten eerst met de huidige wapens... die ze al aan die gordel hebben hangen... Uh, leren om zich goed, uh, ja, goed te kunnen verdedigen. Nou, en dan dat... pas kijken of er uitbreiding mogelijk is. Dat kunnen ze in principe wel. Maar je, wij horen wel heel veel van onze leden terug... dat de training erg te lijden heeft onder de werkdruk bij de politie. En een beetje het stiefkindje is. En wij zouden willen zien dat je eerst daar heel veel aandacht aan besteedt... en tijd en ruimte voor krijgt. Zou zo'n taser er überhaupt bij kunnen aan die gordel? Uh, nog, praktisch gezien? Nou ja, misschien zou het kunnen. Maar wij zijn ook geen voorstander van een wa wapenwetloop... waarbij er steeds meer aan de uh, koppel van de politieagent uh, wordt gehangen. Mm -hmm. Dus uh, de minister die heeft een, uh, een voorbeeld bij de aanhoudingseenheden. Dat zijn... Teams die meer tijd hebben om te trainen, die ook in specifieke situaties terechtkomen. Dus daar begrijpen wij het heel goed. Maar om het nu ook maar één op één te koppelen aan alle dienders, alle politieagenten in het land. Dat vinden wij wel heel snel en wij vragen ons af of dit de goede volgorde is. Eerst goed trainen, eerst zorgen dat die politieagenten met de huidige beschikbare wapens het werk goed kunnen doen. En daarna kijken of er nog een hiaat is en niet op deze manier. Het is ook een omstreden wapen, hè, die taser. Want eh, bijvoorbeeld Amnesty International zegt... dat de afgelopen tien jaar 500 doden in Amerika zijn gevallen... in de Verenigde Staten door dat wapen. Hoe gevaarlijk is zo'n taser? Nou ja, het onderzoek uh, toont al aan dat het niet van risico ontbloot is. Nou ja. is elke wapen inzet, hè, ook pepper spray en een wapenstok... kan natuurlijk altijd effecten met zich meebrengen die je niet wil. Maar ook dat is een reden om heel goed na te denken. En Want wat er nu... Uh, wat wij vaak zien gebeuren is dat dan de politieagent achteraf verantwoording af moet leggen. En uh, die moet de afweging maken. En als er een uh, situatie zou komen met dodelijke afloop. Dan staat de politieagent weer een tijd in de verdachtebank. Dus mm -hmm. dit kun je niet lichtzinnig gaan doen. Nee, en daarom pleit u voor uitgebreide training. Absoluut. Oké, okay. meneer Busker van de politiebond, dank u wel voor uw toelichting. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. In Noordwijk houdt de VVD een partijraad over de miljoenennota. Althans, dat is de officiële agenda. Wilma Borgman is bij die partijraad. Wilma, gaat het echt over de miljoenennota? Of is het vooral veel applaus voor Rutte... en het nagenieten van de verkiezingsoverwinning? Nou, er wordt al een paar jaar heel hard geapplaudisseerd hoor, voor Mark Rutte in deze partij. En uh, zeker nu hij de VVD naar een recordoverwinning heeft geloodst bij de verkiezingen van 12 september is er uh, nauwelijks kritiek op hem. Uh, dat betekent voor hem dat hij veel bewegingsruimte heeft bij de onderhandelingsgesprekken um, die met de Partij van de Arbeid worden gevoerd op dit moment. Wat je wel merkt hier op de partijraad is dat er wat ongemak begint te ontstaan bij VVD'ers um, over de manier waarop de partij strak in de hand wordt gehouden. Er is veel regie. Uh, mensen hebben niet... Veel ruimte voor um, het vrijelijk spuien van allerlei standpunten. Maar goed, die regie heeft er aan de andere kant natuurlijk ook wel voor gezorgd... dat de winster is gekomen van 12 september. Dus er is ook wel begrip uh, voor die mate van regie. Zeker wel in dit gezelschap. De partijraad um, is een adviesorgaan van het partijbestuur van VVD'ers. Um, en zeker ook omdat uh, volgens de partijleider... dat begrip is er zeker ook omdat volgens de partijleider... de VVD best nog groter kan worden. Maar dan moeten we altijd beseffen dat dit is, omdat de kiezer dit mogelijk maakt. Omdat die zegt, ja, we stemmen op de VVD. Dat is altijd de combinatie van inhoud, maar ook stel. Het is inhoud, de toekomst van Nederland. Een land waarin je ambitie mag hebben, waarin je vooruit mag komen. Maar het is ook stel. Namelijk bescheidenheid, respect, hard werken, geen gekke dingen... en nooit denken dat het vanzelfsprekend is. Dat is volgens mij de mix van ons succes. En dat mogen we nooit vergeten. Zeker niet nu het goed gaat. Hard werken en geen gekke dingen doen. Het gaat om de inhoud, maar toch ook om de stijl, volgens Rutte althans. Nou zal de formatie ook wel een onderwerp van gesprek zijn. Wat, wat hoor je daarover? Nou ja, officieel hoor je daar niets over. Althans niet over de inhoud van de formatiebesprekingen. Uh, Rutte heeft ook niks willen zeggen over de berichten die deze week naar buiten kwamen. Bijvoorbeeld over het opheffen van het ministerie van Immigratie. Uh, daarover geldt ook hier de radiostilte. Rutte wilde alleen nog wel even duidelijk maken welke eisen hij stelt aan dat nieuwe kabinet. Het moet een stabiel kabinet zijn. Er moet vertrouwen zijn over hun weer. Er moeten goede afspraken gemaakt kunnen worden. Want de kiezer heeft er schoon genoeg van dat we, zoals dat nu gebeurt, iedere paar jaar naar de stembus moeten. Dus twee doelstellingen, een stabiel kabinet... en een kabinet en een sterke ploeg die Nederland sterker uit de crisis halen. Dat is wat wij voor ogen hebben. En we zullen alleen tekenen voor een programma... als aan die twee randvoorwaarden is voldaan. Ja, er moet dus een stabiel kabinet komen dat de rit uitzit. Dat is wat Rutte kwijt wilde over zijn inzet bij die onderhandelingen. Nou ja, in de wandelgangen hoor je daar natuurlijk wel VVD'ers over praten. Over de samenwerking met de PvdA. En wat daarbij toch opvalt is dat er heel weinig wordt getreurd... over het einde van de samenwerking met de rechtse vrienden in het vorige kabinet. En ik vind het opvallend dat er hier veel enthousiasme is... en veel vertrouwen in de samenwerking met de Partij van de Arbeid. Wilma, Wilma Borgman. De islamitische rebellenbeweging Al-Shabaab... heeft zich teruggetrokken uit de Zuid-Somalische havenstad Kismayo. Dat hebben niet alleen de inwoners van de stad gezegd... maar ook de leiders van Al-Shabaab zelf. Afrikaanse correspondent Koert Lindijer eh, Koert, gisteren vertelde je dat de stad was aangevallen... door Keniaanse en Somalische troepen. Is dit een logisch gevolg? Uh, het werd verwacht dat Al-Shabaab niet de confrontatie zou aangaan met de veel sterkere troepenmacht van Kenia en het Somalische uh, leger. De uh, lage vier boten van Kenia. Uh, voor de kust en die uh, zijn, die hebben kleine bootjes gestuurd. Daarmee zijn de soldaten uh, aan land gegaan en dat uh, overwicht wat ze hadden, daar heeft Chebab niet tegen gevochten. Die zijn vannacht in, uh, onder de, in de duisternis hebben ze de stad uh, verlaten. Een woordvoerder van het Keniaanse leger zei te vrezen voor een valstrik uh, en daarom zijn zijn soldaten, de Keniaanse soldaten, nog niet het centrum van de stad binnengetrokken. Dat zullen ze de komende uren stapje voor stapje uh, doen. Uh, veel Shabab-strijders uh, zijn weg uit de stad, maar evenveel soldaten van Shabab hebben kennelijk hun burgerkleren aangedaan. En die zijn dus nog uh, in de stad, en vandaar de vrees voor een valstrik. Mm -hmm. Ja, want is de kans groot dat als shabaab zich gaat hergroeperen en terugkomt? Dat hebben ze gedaan in de hoofdstad Mogadishu, dat mm -hmm. tot op de dag van vandaag plegen uh, uh, ze daar aanvallen. Daar is uh, Shabab uh, sterk in, op dit moment, ja. Het is duidelijk dat ze hun laatste bolwerk hebben verloren met de val van Kismayo. Het is duidelijk dat ze een grote veldslag hebben uh, verloren. Maar daar waar Al-Shabaab altijd sterk in is geweest, is terroristische aanslagen. Daar kunnen de Keniaanse troepen in Kismayo mee te maken krijgen de komende paar dagen. Maar ook wij hier in Kenia, uh, het is heel goed mogelijk dat Al-Shabaab hier wraak zal uitoefenen in Kenia. Vandaag is iedereen hier in de hoofdstad Nairobi uiterst alert dat ook hier in Nairobi eventueel een aanslag zou kunnen plaatsvinden. Vooralsnog lijkt het erop dat Al-Shabab Kismayo heeft verlaten. Wie gaat er in dat gat springen? Wie, wie gaat nu de stad besturen? De veiligheid wordt gegarandeerd... door die Afrikaanse vredestroepen uit Kenia... Uh, het bestuur moet worden geregeld door de Somalië zelf. En in de Somalische context betekent dat allianties gaan sluiten tussen de verschillende clans. Daar is in Kenia de afgelopen paar dagen over gepraat. Wie dat bestuur gaat, uh, gaat vormen in de tweede stad van, uh, van Somalië, Kismayo, daar is nog geen akkoord uh, over bereikt. Maar verwacht wordt dat in de komende paar dagen daar een akkoord over wordt uh, gesloten. Wie deze uiterst lucratieve stad in Somalië die meer dan 100 miljoen dollar per jaar wordt geïnd aan belastingen. die deze uiterst lucratieve stad in Somalië kan gaan besturen. als al shabab helemaal verdwenen is uit de omstreken van Kismayo. Kort Lindeijer, dankjewel. Exact een jaar na de dood van schrijfster Hella Haase, verschijnen nieuwe verhalen van haar hand. In de bundel Maanlicht staan vertellingen die de schrijfster kwijt was. Ze was bang dat ze de map met verhalen per ongeluk in de papierversnipperaar had gestopt. Maar na haar overlijden werden de verhalen alsnog gevonden. Hella Haase overleed vorig jaar op 93-jarige leeftijd. Er is verkeersinformatie bij de AMB Johnson-Hoka. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat bij de afwitbundenschoten... vijf kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstroken weer vrij. En door werksmeden viel op de A58 vanuit Breda richting Tilburg. Dan staat tussen Bafel en Gilsen drie kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. DNA-onderzoek Marianne Vaatstra van start. Minister de wil stroomstootwapen voor alle agenten. En veel applaus voor Rutte op de partijraad van de VVD. Zover dit uitgebreide NOS journaal. Zo meteen het onderzoeksprogramma van Radio 1, Argos. Donderdag 4 oktober, Asko Schoenberg met een muzikaal portret van de veelzijdige componist Klas Torstenson. Zijn muziek is soms ruig als het landschap van zijn Zweedse roots, dan weer breekbaar en intiem.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van de Radio 1. Vandaag nemen we u mee naar een slordig hoekje van uh, de nationale oorlogsverwerking... Want in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog was er één groep oorlogsgetroffenen die er wel heel erg beroerd vanaf kwam. De Sinti en de Roma, in de volksmond vaak aangeduid als zigeuners. Een half miljoen Europese Sinti en Roma werden in de oorlog vergast. En daar waren meer dan 200 Nederlandse Sinti en Roma bij. Toen het kabinet Kok II in 2000 besliste dat er financiële genoegdoening moest komen... voor alle oorlogsgetroffenen, werden die Sinti en Roma in eerste instantie vergeten. Maar na protesten kwam er toch 30 miljoen gulden beschikbaar. Van deze zogenoemde rechtsherstelgelden, omgerekend 13,6 miljoen euro... is nu nog ongeveer 4,5 miljoen over. Maar er zijn tot de dag van vandaag hevige meningsverschillen over de besteding van dat geld. Want wie gaat er over? De Sinti en Roma of de Nederlandse zaakwaarnemers van de overheid? Overmorgen wordt er een nieuw hoofdstuk geschreven in deze geschiedenis. Dan wordt het enige instituut voor Sinti en Roma opgeheven. De Sinti en Roma reageren woedend. Gisteren werd er in de media al een beginnetje gemaakt met het Zwarte Pieten. Maar wat gebeurde er nu echt? Luistert u naar een reportage van Gerard Leenders en Stefan Heidendaal.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 Ik accepteer toch niet in mijn verantwoordelijkheid dat ik over twee jaar wordt gezegd. moest kijken wat die model allemaal goedgekeurd hebben gedaan heb en gerotserd is. Als laatste hoorde u Joop Worrel, Tot maandag voorzitter van de raad van toezicht van het NISR. Het Nederlands Instituut Sinti en Roma. Al meer dan twaalf jaar is hij de eindverantwoordelijke. voor de besteding van subsidiegeld voor de Sinti- en Roma gemeenschap.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 En ik, ik herinner me nog exact wat ze zei. Dit geld is onvervreemdbaar. Dat blijft ten alle tijden van de Sinti- en Roma-gemeenschap in Nederland. De overlevenden en hun nakomelingen waren, was dat. En toen is besloten om dat geld te gebruiken voor projecten, voor educatie, et cetera, et cetera. Er worden werkgroepen ingesteld die allerlei projecten verzinnen. Maar om die uit te voeren moet er een nieuw instituut worden opgericht. Want de Stichting Rechtsherstel mag niet als uitvoerend orgaan optreden. Voorzitter Joop Worrel geeft opdracht aan onderzoeksbureau Boer en Kroon... om een oplossing uit te werken. In 2008 volgt een lijvig rapport met de titel Sporen naar de Toekomst. Geschreven door Peter van Ginsven, adviseur van Boer en Kroon... en door een partijgenoot van Worrel, oud-burgemeester Hans Auerkerk.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 Um, ik weet dat zij verschillende keren een uh, voorstel hebben gedaan. Uh, ik heb ook een voorstel gezien, dat zag er heel, uh, heel, heel behoorlijk uit. Uh, goed doordacht. Um, en die werden toch weer met kluitje in de riet gestuurd. Het moet anders, maar hoe het precies anders moest was toch steeds onduidelijk. Ook projectaanvragen van gemeenten lopen stroef. Vaak stranden die in papieren romslomp en administratief gedoe. En het NISR blijft maar meer vragen stellen en informatie opvragen.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 Dat merkt Henk van Beurden van de stichting Sinti Music in Eindhoven. Die in 2011 subsidie aanvraagt voor de ondersteuning van twee muziekprojecten. Als er op een muziekfestival kritiek wordt geuit op het NISR... zet van Beurden dat op zijn website. En vervolgens hebben wij daar een brief over gekregen van uh, NISR... Uh, dat dat uh, uh, niet de bedoeling was en dat zij daar zeggen uh, maatregelen uit zouden treffen... Mm -hmm. Uh, dat betekende dat de subsidie van twee groepen in gevaar kwam. Henk van Beurden, u moet uitkijken. Ja, dat kwam het op neer. S Sinti Mjonsik uh, is haar boekje te buiten gegaan. Ondertussen rommelt het ook intern bij het NISR. In 2,5 jaar tijd worden vier leidinggevenden aangesteld. De eerste directeur vertrekt een half jaar na de opening. En dan wordt Ria Braspenning aangesteld als interim directeur. Wat treft zij aan? Een organisatie die... Nou ja, erg in het was over wat moeten we nou eigenlijk gaan doen met de NISR. Dat was nog niet duidelijk. Dat was niet echt duidelijk. Ja, en als je dan een beetje een in zichzelf gekeerde organisatie bent, ja, dan, dan, dan komt dat niet veel verder. Braspenning Penning ontwikkelt in opdracht van de Raad van Toezicht een nieuwe missie voor het instituut. Volgens haar moet het een organisatie worden die vooral regionale initiatieven uit de groep zelf ondersteunt. En de Raad van Toezicht vond dat niet een goed idee.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 wat klopt er dan van de kritiek die wij horen op het optreden van Morel? Wilde hij alles echt zelf beslissen? Als wij het Morel voorleggen, reageert hij in eerste instantie laconiek. Ja, ik hoor het ook terug. En ik, uh, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik dat soms wel denk... dat het misschien ook wel een beetje gelijk is. Maar later bijt hij van zich af. Ik, ik, ik, ik, be, ik, be, ik zeg dat niet dat ik me overal mee bemoeid is. Dat heb je mij niet horen zeggen. Hm. Ik heb wel gelet op het feit waarvoor het geld besteedt. wordt zijn de doelstellingen daarvoor... En dat vind ik ook gewoon een taak die een voorzitter van een raad van toezicht heeft. Ja. Ik zet dat toch niet als een ja-knikker. Ik pak, accepteer toch niet uit mijn verantwoordelijkheid... dat ik over twee jaar wordt gezegd... moest kijken wat die Borel allemaal goedgekeurd hebben gedaan heb en gerotseld is. Ja. De controlefunctie, die ook behoort bij een raad van toezicht... moet men niet vertalen in de zin van hij bemoeide zich overal mee. Collega-toezichthouder Hans Auerkerk denkt wel te weten... waar de bemoeizucht van Borel uit voortkomt. Ik heb ook zelf wel eens een keer tegen Joop gezegd... je moet iets meer afstand nemen. Maar dat is een emotionele betrokkenheid. Hè? Nou, laten we zo zeggen, Joop kan zich denk ik heel moeilijk voorstellen... dat hij niet betrokken is bij wat er in deze wereld gebeurt. En dat is zo in iemand te prijzen, maar het kan ook een valkuil zijn. En dat was dit? En dat zou dit een beetje kunnen zijn. Daarom zat hij ook zo betrekkelijk dicht op een directie. Ja, dat is zo.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 Uh, en, en mijn schoonzoon heeft een, heeft een communicatiebedrijf. Uh, we hebben dat ook open gedaan. Ik bedoel, dus niks, uh, niks geheim aan. Uh, ja, en, en, en, en ik, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... nou, dat heeft je dan Cadeau gedaan, ja. Kun je, je voorstellen dat mensen daar dan iets over zeggen? Want ze zeggen van, ja, wat is dit nou? De schoonzoon van ORL krijgt die opdracht. Uh, uh, vanuit de stichting waar ORL toch ook, ook nu nog voor zit. Is dat ze dat dan wel een punt vinden? Ook. mogen mensen ook best vinden.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 Ik vind niet dat dat kan. Waar? Zou mij niet overkomen? <lacht> je maakt het de kwetsbaar mee. En misschien moet je dat dan niet willen doen. Het is dat jullie alle aspecten van zo'n woonwagen meekrijgen. Waar komt ja. de buurvrouw om een bochtje eten brengen? Want zij wilde graag eten. Fijn is dat. Dan zien, weten ze dat ik bezig ben en dat kindje moet eten. Ja. Fijn. En je mag niet zeggen. Oké, okay. heel stil. Een spelletje. Wie wacht ze stil is? We zijn terug bij Marie Gunholz in het woonwagenkamp in Best. Wat raar dat wij dan alles. Uh, wantrouwend. Uh, gaan. Dus daar... Het is zijn schoonzoon. Normaal gesproken hoort dat ook niet. Boren Kroon voerde het onderzoek uit. Normaal gesproken zou het zo niet mogen lopen. En wij, wij zijn dan lastig. He, wij, wij snappen niks. Wij zijn lastige mensen. We willen alleen maar geld.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 Dat is zover onze reportage van vandaag. En we vroegen natuurlijk het ministerie van VWS... waar de Stichting Rechtsherstel onder valt... om een reactie op dit verhaal. Het ministerie liet ons weten dat de 4,5 miljoen euro... die nu vrijkomt uit de erfenis van de NISR... beschikbaar blijft voor de Sinti- en Roma-gemeenschap. Aan de liquidatie van de NISR stelt het ministerie twee eisen... Er moet zorgvuldig met het personeel worden omgegaan en er moet samen met de Sinti en de Roma plannen worden gemaakt die de hele gemeenschap ten goede komen. En over de rol van Joop Vorel in deze kwestie laat het ministerie weten dat hij geen rol meer krijgt bij het maken van nieuwe plannen. Van de opdracht aan de schoonzoon was het ministerie tot voor kort niet op de hoogte. En Joop wel heeft de staatssecretaris... inmiddels laten weten dat hij het betreurt... dat de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan. U luisterde naar een programma van Gerard Leenders... Erik Arens en Stefan Heidendaal. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Aan de telefoon hebben we nu Sadet Karabulit... Kamer, Karabulit Kamerlid voor de SP. Goedenavond. Goedemiddag, mevrouw Karabulit. Ja. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. En uh, Peter Jorna, hij is uh, trainer en mediator bij de Raad... ...van Europa ook. Goedemiddag, meneer Jorna. Nou, goedemiddag. U bent ook uh, adviseur hè, van de Sinti en, uh, en Roma in Nederland. Ja, van de Sinti en Roma en van gemeenten en instanties... ...die ten behoeve van Sinti en Roma werken. Ja, nou, vandaar dat we u ook aan de telefoon gevraagd hebben. Uh, mevrouw Karaboele, uh, hoe reageert u in eerste instantie... ...op het verhaal wat u net gehoord heeft? Ja, het is buitengewoon pijnlijk dat um, wederom uh, in ieder geval op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling is opgewekt door deze hele constructie. U zegt wederom? Uh, nou ja, in de zin van het zat natuurlijk al helemaal niet lekker, altijd niet. Hm. Um, de manier waarop het helemaal is uh, gegaan met het NISER. Uh, dat rommelt al lange tijd en uh, mijn vurige wens is... Uh, dat dit probleem nu voor eens en voor altijd wordt opgelost. Uh, te meer omdat het zo belangrijk is vanwege de geschiedenis om deze uh, middelen goed te bestemmen. Uh, en in die zin uh, betreur ik natuurlijk de hele gang van zaken. Ja, um, ho ho hoe heeft dit zo uh, kunnen gaan als u zegt het rommelt al zo lang. En het is natuurlijk van begin af aan verkeerd gegaan. U, u doelt waarschijnlijk ook een beetje op de twee petten van Joop Worrel, hè, Zowel voorzitter ja. van de stichting die het geld beheert als raad van toezicht uh, uh, van het Nederlandse. Nee, ja, nou ja, hoe dat um, uh, exact um, um, zich heeft kunnen afspelen binnen de stichting, uh, daar kan ik natuurlijk heel lastig over oordelen. En als ik jullie reportage hoor, maar ook de, mijn contacten met mensen vanuit de gemeenschap zelf, uh, kun je dus en moet je constateren dat uh, nu uh, met de evaluatie, er, de, de quickscan die heeft plaatsgevonden, door daar wederom met verschillende petten en verschillende rollen uh, opdrachten te verstrekken aan mensen die heel dichtbij staan, is weer... Uh, de schoonzoon. Ja. ja, de schoonzoon uh, is natuurlijk uh, um, het beeld ontstaan dat er op zijn ja. minst sprake kan zijn van. En dat had uh, wat mij betreft nooit mogen gebeuren. Ja, maar maar in de toekomst die... is het natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Um, dat uh, de middelen bestemd uh, blijven voor de gemeenschap. En dat die gemeenschap, en dat heeft de minister ons in eerdere vragen, of de staatssecretaris ons in eerdere vragen wel toegezegd, ja. uh, dat die daar wel bij betrokken blijven. En dat er een constructie wordt bedacht, uh, waarmee uh, en de continuïteit is gewaarborgd, uh, maar ook de organisatie dusdanig professioneel wordt vormgegeven. Uiteindelijk mm. gewerkt kan worden ja. aan het afwikkelen uh, van die uh, rechtsherstelmiddelen. Daar gaan we zo even over door, hoe dat dan zou moeten. Maar uh, nog even over die rol van het ministerie. U zegt, het rommelt al zo lang, wederom, schijn ja. van belangenverstrikkeling. Ja. Uh, had het ministerie dan niet veel eerder moeten ingrijpen? Ja, dat was dus ook mijn eerdere vraag uh, aan het ministerie. Van, goh, uh, is het nu niet tijd om je er wat meer mee te gaan bemoeien? Hè? Om in ieder geval um, um, die partijen bij elkaar te zetten en wat, wat uh, je, je te mengen om te voorkomen uh, dat uh, het gerommel, om het maar even zo uh, te blijven noemen, aan te houden... daar reageerde het ministerie heel erg terughoudend. Mm. Um, voor mij is dit alles um, aanleiding om weer opnieuw uh, vragen te stellen... Um, om te voorkomen um, ja, dat dit uh, aanhoudt, want uh, ja. het, het Nisser. Uh, uh, is inmiddels per 1 oktober um, opgeheven. Ja. Of wordt opgeheven, uh, dat staat voor de deur. Alleen ja. het vervolg daarop, wat gebeurt dan daarna? En hoe wordt de organisatie uh, vormgegeven? Dat is uh, nog steeds niet um, uh, netjes opgelost. Nee. En ik ben in ieder geval uh, blij te horen dat het ministerie richting jullie... Wederom heeft bevestigd dat dit nooit uh, zonder de mensen kan. Dus dat het van en voor uh, de Rome- en Sinti-gemeenschap moet gebeuren. Dat de middelen daarvoor bestemd moeten blijven. Ja. Uh, en vervolgens moet volgens mij het ministerie dan ook een st stap zetten om in ieder geval te begeleiden. Uh, dat het uh, richting toekomst een goede organisatie... en dat deze middelen en ook de organisatie geborgd ja. wordt... en een goede toekomst. Ik, ik wil even naar meneer Jorna. Uh, die, die rol van het ministerie, wat, wat de nieuwe organisatie betreft... gezien dit verleden, hebt u daar vertrouwen in? Nou, mag ik nog even terug naar de rol van de mensen... die uh, op dit gevoelig terrein uh, zo weggezet zijn als lastig en moeilijk. Dat vind ik toch wel een... De Sinti en uh, Roma zelf, hè? Ja, ja, meneer Auwekerk ja, ja, maakte daar een opmerking over. Ja, ja, ze willen ja, alleen maar geld om een garage te beginnen. Ja, zei ik. Ja, ik het heel moedig dat personen als de heer Weis en mevrouw Grunels zich het publiek hier over het falen uh, uitspreken. Dat wil ik even voorop stellen. Hmm. Uh, nou, verder heb ik een aantal punten uh, in gedachten waarvan ik denk, van, daar heeft het aan ontbroken. En daar zou uh, men zich in de toekomst meer rekenschap voor moeten geven. Dat is namelijk uh, transparantie. Mevrouw Karabroet gaat er ook al even over. Uh, vertrouwen wederzijds en het lange termijn visie, uh, beleidsmatig en het uh, borgen van uh, kennis en het inzet van expertise. Ja. Daar heeft alles aan ontbroken tot dus bedoelt u En dan bedoelt u met name uit de Sinti en Roma gemeenschap zelf die ja. kennis en expertise? Ook inderdaad natuurlijk. Ja. En hoe zou, dat, hoe zou dat vorm moeten krijgen? Want het is natuurlijk een paar jaar lang met alle gebreken ook, ook wel gebeurd. En meneer Wijs zei ook, ik weet ook wel dat wij zelf het kader niet hebben om zo'n instituut te leiden. Je zou de mensen op moeten leiden. Is dat een, een behoorlijk een goed idee voor de toekomst dan? Nou kijk, ik, ik, ik zou zeggen, ga niet over ijs en Verlies niet in uh, one site fits all oplossingen en quick wins en korte termijn denken. Ja. Dus sluit je vooral aan bij uh, lange termijn doelen uh, zoals je ook in de Lissabon uh, staat. Die staat van wel voor 2020. Dus op het gebied van onderwijs, werk, huisvesting en zorg. Oftewel, gewoon uh, kijk eens naar het Europese Framework voor Roma en Cinti-inclusion. Mm -hmm. Daar zijn aardig wat aanknopingspunten bij te vinden. Meer dan wat Nederland er dus ver gedaan heeft. En zou daar, zou daar uh, mevrouw Karabulen, zou daar weer een, een nieuwe organisatie uh, voor moeten komen, denkt u? En hoe zou die er dan uit moeten zien? Of kan je bijvoorbeeld, zoals ook wel uh, gesuggereerd is, aansluiten bij uh, een, iets als de Anne-Frank-stichting? Zou die een rol kunnen spelen? Ja, nou, dat, dat, dat uh, zou een uh, optie kunnen zijn die je in ieder geval serieus moet onderzoeken... Um, Ten meer omdat, naar nou, ik heb begrepen, daar gewoon goede contacten zijn Ze natuurlijk ervaring hebben. Uh, nou ja, erg erg belangrijk uh, dat de Rome en Sinti gemeenschap wel een goede plek krijgen. Um, dus dat zou een hele goede mogelijkheid kunnen zijn die onderzocht moet worden wat mij betreft. Meneer Jorna, wat ziet u daarin? Nou kijk, dan hebben we het weer over het borgen van kennis en het inzetten van expertise, maar dat is niet het enige punt. Uh, kijk, de, de fragiele structuurtjes die zijn volledig weggevallen. Ja. En uh, het streven naar uh, sterk en uh, volwaardig partnerschap onder Sinti en dus Roma, dat zou denk ik prioriteit uh, verlangen momenteel. Ja. In plaats van meteen te kijken naar waar kunnen we het in onderbrengen. Dat is wel ja. een hele, uh, misschien Nederlandse gedachte, want we zitten met 4,5 miljoen en wat doen we ermee? En we willen zo snel mogelijk ervan af. Ja. Nee, dat, maar, dat moeten we en... gewoon lange termijn uh, inzetten voor de beschikbare doelen. En daar de mensen uh, inderdaad mee betrekken. Ja, maar met, naam, werken, met, met, name dat, met name dat betrekken van de mensen. Hè? Het is niet een echt heel goed georganiseerde groep. Uh, hoe zou je dat dan moeten doen? Ik weet. ...dat zo slecht georganiseerd is, dat wordt zo vaak gezegd en herhaald in beleidstukken en mondeling... ...als een soort excuus voor eigen falen van instellingen en, uh, en overheden. Kijk, Nederland is daar ook niet het enige in, natuurlijk. Dus dat komt in allerlei landen voor waar men ook met de Roma-Synthiën-travelers te maken heeft. Mm -hmm. En u ziet in Europa voorbeelden van waarvan u zegt kijk daar eens naar en, en doe het zo. Kunt u, ja, daar, kunt u daar iets over zeggen? Wat, wat ja, om voor de voor... goede voorbeelden uh, elders te vinden. Kijk, Nederland dacht hiermee, uh, staat eigenlijk op het punt om zijn visitekaartje in het buitenland uh, en ook in Nederland te, te verkwanselen. En een, een enorm goed practice potentieel inderdaad uh, ondergeschikt te maken aan de zorg om beheer. Dat vind ik uh, zorgwekkend. Ja, het uh... speelde al veel langer dan vandaag. En eigenlijk nu pas, we weten nu pas waar we het over hebben. Ja. De stukken zijn nu pas openbaar. Door het toedoen van onderzoeksjournalistiek en alerte Kamerleden. Dus ik zou zeggen, gaat ga dus nader bekijken hoe het in een ander verlopen is. Met individuele uitkeringen en collectieve doeluitkeringen. Ja, mevrouw Karabulut, wat is het belangrijkste wat u nu aan uh, de minister gaat vragen? Nou, dat, dat, dat uh, de minister en de staatssecretaris zich uh, uh, hier echt verantwoordelijk voor moeten vo voelen. En dat het doel moet zijn dat het geld uh, van de gemeenschap is en bij de gemeenschap terecht komt. En de informatie, langdurige informatievoorziening, de belangenbehartiging van de Roma en Sinti, dat dat geborgd moet worden. Uh, en hoe dat moet gebeuren, dat dat ook uh, in samenspraak met de, met de gemeenschap moet gaan plaatsvinden. Goed. Nou, in, in zekere zin heeft het ministerie al toegezegd dat ze dat gaan doen, maar het lijkt me geen kwaad kunnen als u er nog eens naar vraagt. Hartelijk dank ja, mevrouw. Kan. Uh, meneer, Jorna. Dit was Argos en wilt u meer weten over de geschiedenis van de Sinti en Roma in Nederland? Vanaf volgende week ligt het boek Roma in de winkel, geschreven door Kermal Rijken. En dat is dan uitgegeven door uitgeverij Bertram de Leeuw. Wij zijn van Argos zijn er volgende week ook weer. Met een onderzoek naar illegale adoptiepraktijken. En vergeet ook niet te kijken naar Argos TV. Woensdag om vijf voor elf Nederland 2. Met een onderzoek naar medialogica in campagnetijd. Een terugblik op de verkiezingsstrijd met dat inzette vraag. Hoe sturen we de media? Hoe sturen de media de publieke opinie? Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. Heerenveen-Nag. voor Nakbal komt voor, is dat gelijk maken. U trekt Vitesse. Voor en het doelpunt bij de tweede paal. Heracles-Ado. En die penalty die wordt gestopt in de eerste instantie. Noord nec En de rebound wordt dan tegen de lat gekoppeld. En om kwart voor negen Ajax Twente. Daar ja, van de heel dichtbij is Van de wiel die de bal op de lat komt. Want de rebound stuilt dan nog een keer op de lat. LOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.